Mwah, ik vind hier veel lekkerder. Grand Italia, thuis in Italië. Kom langs op 26 februari, Super Thursday, bij Amsterdam de Style Outlets. Hé, hey, dat is Tom die net parkeert. Hé, hey. oh, sorry. Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app... kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Mmm.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 5 Nieuws. 4 uur. Goedemiddag, ik ben Henk Blok. Caroline van der Plas doet een stapje terug. Ze stopt als leider van de boer-burgerbeweging. Henk Vermeer volgt daarop en dus niet Mona Keijzer, die lang werd gezien als opvolger. Van der Plas blijft wel Kamerlid voor de BBB. De man die Douwe Bob met de dood had bedreigd, is opnieuw opgepakt, meldt het AD. Hij werd in november vrijgelaten in afwachting van zijn proces, maar hij heeft zich niet aan de voorwaarden gehouden. Wat hij precies heeft gedaan is niet duidelijk. Bij een politiecontrole bij het CBR in Soetermeer hebben twee rijinstructeurs en twee leerlingen positief getest. Bij het viertal werden onder meer cannabis en amfetamine gevonden. De twee rijinstructeurs hebben meteen een rijverbod gekregen. En Noorwegen heeft het record verbroken... voor de meeste gouden medailles op de winterspelen ooit. Op de biathlon werd voor de 17e keer uh, goud gehaald. Het oude record was ook in handen van de Nooren op de vorige winterspelen. Het aantal medailles kan nog verder oplopen... want ze maken ook nog kans bij curling, Biathlon en langlaufen. 5384, het is nu nog op de meeste plekken droog, maar vanavond gaat het regenen. Het weekend verloopt is toevallig, maar wel zacht, met 8 tot 13 graden. Dan de files, komen Ja, 27 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A2 Utrecht den Bos. Voor Geldermansen. 20 minuten de A12 Utrecht Arnhem voor Maren door een ongeluk bijna een half uur. En de A 37. knooppunt holsloot richting Meppen voor de Duitse grens. Een vertraging van 20 minuten. Ja, en zometeen de aftrap van de vrijdagmiddagborrel. Vandaag uh, natuurlijk normaal met een zangetje, nu ook. Maar zangeresje vandaag. Ja, ook. ja, en een goede. Dat zou zeggen zo. Ja, je mag okay. Zometeen de aftrap, dames en. De officiële aftrap.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 Even go, met uh, Ruben van der Meer bij onze gast en straks ook Hico live hier. Ja, yo, 5, 3, 8, maar nu eerst natuurlijk. Vrijdag, veerdaad, zijn we weer ja ja, Dan hebben we ook uh, een zangetje bij ja, zang, op tot de de vrijdag, veerdaad, voor ons. Allemaal. En uh, het zangetje van de de middag. dames en heren. Angelina Gar. Goedemiddag! allemaal. Zeg ik. Hallo Angelina, leuk dat je er bent. Jazeker. Hoe is het met jou? Ja, hartstikke goed. Ik heb er mega veel zin in. Hoe is het met jullie daar? Ja, heel goed. Dankjewel. We hebben er ook mega veel zin in. Kan niet anders zeggen. Jij gaat de aftrap doen van de vrijdagmiddagborrel hier. Je mag een minuut zingen. Ja, klopt. Want vandaag komt ook jouw nieuwe single uit, begreep ik. Klopt inderdaad. Ja, 12 uur is die online gegaan. Oh. En dat ik hem dan nu bij jullie mag Ach, zingen. Nou, dat is al is Dat het is maar, mega dat, tof. Hé, hey, maar jij hebt wel, want je hebt al uh, wel heel veel dingen gedaan, uh, las ik. Klopt inderdaad. Ik heb in 2021 de Voice mogen doen. Oh. Uh, ja, en ik sta al door heel het land heen. Uh, verjaardagen, oh. feesten, partijen, festivals. Nou, wel ja. feest. En nu de aftrap van de vrijdagmiddagborrel. Hoe, hoe heet de, de single, uh, Angelina? Sorry, wat zei je? Hoe de single heet, vroeg ik. De single heet Bellen van de Bar. Bellen van de Bar. Ben je zover? Ik wel. Zijn jullie er klaar Wij voor? Wij zijn er klaar voor een minuut lang, dames en heren. De nieuwe single van Angelina Garcia! De lichten staan al laag in Ik heb mijn Nike's aan Ik van God de beat wil dat ik doe Hallo, op mijn Levi's Het is oké okay als je kijkt Ik weet die outfit staat me goed Een Wijntje hier, shortje daar Waar ik ga, gaat het aan En kent iedereen mijn naam Ik ben de bellen van de bar Waar ik kom neem ik het over Zo gevaarlijk als het dan ik heb niemand nodig Schut de week hier van me af nee, ik slaap niet voorlopig Als een parel van de nacht Ja, ik ben de Ja, dat is jammer, staat achter die deur te zingen. Nou goed, de minuut is voorbij. Ja, regels zijn regels, zo is het wel natuurlijk. Want de show must go on. En dat doen we dan ook. Het is acht minuten over vier. Hartelijk welkom tot zes uur. Evers en Co. I did my best to notice. When the call came down the line Up to the platform.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 Killers op 5.38 en... Are we human? Zo, goedemiddag. 12 over 4, dit is Evers uh, Co aan het eind van week 8. Richting de ticket. En wij ontvangen, sterker nog, hij zit er al, Ruben van der Meer, dames en heren. Ja. Ja. Ja. Goedemiddag, ja! Goedemiddag! Goedemiddag! Hey, is dit een ontvangst of wat? Ja, heerlijk! Toch? Heerlijk ontvangen door de billen van de bar. De billen van de bar? Uh, de ballen heerlijk. van de, de bergen? Van de, van de, ja. ja, goed. Je hebt lekker zat lekker mee te zingen, zag ik. Ja! Leuk dat je er bent, hoe is het met je? Ja, goed! goed. goed. Ja? Zeker, zeker! Had je een drukke week? Ik had een hele drukke week. Ja, hey, dat was, was de première van mijn film. Ja! Nou, ja, dat was een, een feest. En hij begint meteen te glunderen ook, zie je? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, was dat, ja. dat draaide alles om natuurlijk deze week. Ja, nee, ja, al, al, al maanden leef ik hier naartoe. Ja, en dat, jaren. Ja? Ja, zeker. Wanneer, uh, we gaan straks nog uitgebreid praten over die film. Maar wanneer ontstond dit idee eigenlijk? Uh, alweer vijf jaar geleden, joh. Oké. Okay. En uh, vier jaar geleden begonnen met uh, schrijven. En uh, nu is hij daar. Daar is hij. En, en uh, in de, bioscoop. de première. Hoe was de première? Dat was een, uh, was een goed feest. Het was echt een goed feest. En, leuk, al die reacties en zo. Ja. Maar ik was zo kapot. Ik heb, dinsdag was de première. Woensdag heb ik... 24 uur geslapen. Oh, <laughs> oh mijn god. Wanneer was hij eigenlijk echt klaar, de film? Want hij was dan. Was, was, is dat ook zo'n ding dat als je een huis gaat verbouwen, dat je denkt, nou, hij moet op vrijdag klaar, dat je donderdag drinkt. Nou, hoe gaat dit in godsnaam ja, morgen klaar zijn? Ja, inderdaad, inderdaad. Uh, hij was af, dacht ik. Uh, maar dat dacht ik al uh, zes keer. Okay, oh, ja? En toen echt, toch, uh, de weken daarvoor, nog, uh, toch nog één keer terug voor het geluid. Gewoon ja. bijwerken weer. Nah, joh. Gedoe. Gedoe. Ik ben blij dat het nu. Oh, van me afwiss. Eens met Eens maar nooit weer, of... Uh... Nou, we gaan, we gaan kijken hoe okay. goed hij het gaat doen. Ja, precies. Oké. Okay. Hé, hey, goed dat je er bent. We hebben ook gevraagd naar je muzikale voorkeur. Ik krijg, ja. maar, één liedje, ik krijg maar één liedje doorgestuurd. Ja, maar ja, dat is het enige liedje wat nu, uh, wat nu van, van toepassing is. Oh, dit is ook echt dat, omdat het van toepassing is? Ja, natuurlijk. Omdat het uh, met financiële middelen met name van jezelf gedaan is, die film. <lacht> nou ja, nu is het de bedoeling dat ik uh, Jessica P. Ja, dat er uitbetaald <lacht> wordt, zou ik maar zeggen. Maar <lacht> nou, dan kunnen we misschien nog wel een paar toepasselijke liedjes verzinnen. Uh, tussen nu en zes uur. Maar goed. House for sale... Om er maar eens één te noemen. Maar ik vond dit wel een heel goed begin, eerlijk gezegd. Ja, toch? Juk ook, ja, hè? Ja man. Okay. Oh, man. Voor wie niet, dames en heren, Johnny Campbell, 15 dag Just got paid. Just got paid. It's Friday night. Something <laughs> Hey uh, Ruben, ja, die film, Bad Slippers. Yes. Hij is vanaf ja. vandaag in de bioscoop, toch? Hij is sinds gisteren in de bioscoop. Ja, yes, ik ben ja. lekker geïnformeerd. Ja, maar, donderdag is de première avond altijd. Of de ja, precies. De dus, maar, vanavond is hij zeker in de bioscoop, dus. Maar jij zegt, vijf jaar geleden kwam het idee... Ja, ja. En waarom wilde jij zo graag.? Want jij hebt echt. Ik zat even je lijstje te kijken. Want je hebt al in zoveel verschrikkelijk veel films gespeeld. In series en weet ik het allemaal wat. Ja. Van waar nu dat je dacht van. Nou, ik wil dit een keer zelf doen. Nou ja, kijk. Ik heb vroeger natuurlijk wel een sketchprogramma gehad. En uh, zelf dingen gemaakt. Uh, maar het is gewoon heel moeilijk om zelf iets te maken. Wat is en... de moeilijkheid? Geld. Uh, geld. Ja? Geld, uh, een omroep, een, uh, een fonds wat meegaat. Want je hebt een normaal filmfonds. het filmfonds, daar kan je dan geld aanvragen. En die, ja. uh, die vonden van jouw projecten, dachten ze van, van dan geven we geen, uh, geven we geen geld aan. Of heb je heel weinig gekregen, of helemaal niks? Uh, helemaal niks. Helemaal niks gewoon. Oh. Helemaal niks. Uh, ja, dus en ze hebben maar zoveel geld te verdelen, ik zit er nooit bij. En ja, wat moet je doen? Je droom opgeven? Ik wilde gewoon films maken. Dit was jouw droom? Ja, ja, ja. Ik wilde altijd in film spelen. En op een gegeven moment ook weet je, wat, je, wat je zelf hebt bedacht. Wat je zelf wil maken. Ja. En uh, ja, op een gegeven moment dacht ik... Na nou, de zoveelste afwijzing. Ik denk afwijzing 9 of 10. Uh, dat was in 2018. Dacht ik, Ja, dan ga ik het toch uh, zelf doen. Maar dat zijn allemaal afwijzingen voor allemaal verschillende dingen? Of steeds voor hetzelfde project? of? Nee, allemaal verschillende dingen. En op basis waarvan wijzen ze dat dan af? Dat is niet helemaal duidelijk. Okay. Dat is niet helemaal duidelijk. Dat, je, je, krijgt, je, wordt gewoon, je krijgt een briefie of je zit er een keertje. En dan zeggen ze, nee, ik voel hem niet. En wat leef je dan in? Een plan voor een film, een ja, script ja. of iets? Uh, nou, dat heet dan een treatment. Uh, dat is een korte versie van het script. Ja. En we hebben wel één keer geld gehad, dat is wel waar. En toen mochten we het script schrijven, toen hebben we het script geschreven... toen kwamen we drie maanden later. En toen stonden we in, nou, ik denk, tien minuten, kwartiertje weer op straat. Want uh, ze voelden hem niet. Maar, ze voelden hem niet, Zou ik zeggen: Ja, lekker het was een, vraag. Nee, he, nee, nee. Ja, het is, nou ja. Dat is het, je, je kan er geen pijn op trekken. Nee. En toen op een gegeven moment moet je ook denken van, nou, weet je, het gaat er gewoon niet worden. Nee. En toen dacht jij, dan doe ik het zelf. Dan ga ik het zelf doen. Waar begin je dan, in godsnaam? Want hoeveel, hoeveel geld had je nodig? Nou, je hebt toch wel uh, minstens een tonnetje of zes nodig. Uh, en dan is het nog echt low budget. Dus uh, ik dacht eerst laat ik een film schrijven nu. Die makkelijk te produceren is. Ja. Dus niet uh, afspeelt in de jaren tachtig. alles. Oh ja, dat dus, Alles. Ja. Ik bedoel, ik heb in een baantje gezeten, de, de nieuwe film en ja. serie. Ja, daar was gewoon 4,5 miljoen voor nodig. Ja, ja, om ja. alles te laten lijken zoals. Ja, ja ga maar eens de wallen nabouwen in, uh, in Leiden. <lacht> ja. Nee, dus ik moest echt wel iets gaan schrijven wat, wat makkelijk te produceren was en, en, en, en wat gewoon echt funny wordt: gewoon. dat het echt gewoon lachen wordt. Ja. Dus uh, dat ben ik uh, eerst gaan doen. En uh, ja, zo kwam ik op uh, Bad Slippers. Ja. Want ja, die slippers die zijn makkelijk te produceren. Dat is niet zo moeilijk. kun je gewoon bij Scopino halen. Ja. <lacht> <lacht> Klein <sponsor -dealtje. lacht> Ja. Dus je hebt eerst het verhaal gemaakt. En toen ben je gaan kijken, wat gaat het kosten? Uh, ja, ja, en toen ben ik een beetje gaan uitrekenen. Wat heb ik? En toen kwam ik erop van, oké, okay, dan moet ik wel cast en crew vragen... of ze voor een aandeel willen werken. Oh, ja. En dat nou ja, wonder boven wonder zeiden ze allemaal ja. Ja, wat we natuurlijk overal gelezen Geweldig. hebben... is uh, Ruben is naar zijn familie gegaan... en die heeft de hele, zijn hele spaarpot op de kop gezet... en die ja. moest eraan geloven. Ja. Dat was echt zo. Ja, dat was echt zo, ja, ja tuurlijk. Dat Hoe werd ik... dat ontvangen thuis? Nou, het, het, uh, wat dat betreft, uh, het filmfonds is heel moeilijk mee te krijgen. Maar thuis, joh, hey. oh, man. Ja, man, daar staan ze altijd te lachen om, om uh, dingen, <lacht> ideeën. Ja, en totdat je zegt, uh, daar heb ik wel uh, twee ton voor nodig, uh, van ons. <lacht> Want ik krijg het van niemand. Oh my god. Maar... Hé, hey, wat het goede is... jullie gaan ook allemaal meehelpen. Haha! <lacht> Wij zijn al aan het meehelpen. <lacht> dacht ik zo niet. Dus ik, nee. verwacht, ik... Sowieso jullie. Ik, want hoeveel is mijn aandeel dan straks? Want ik heb het al... uh, <laughs> Laten we het hier nadenken. Ja, dat kan maar goed. Maar nou, vond, je moest je... Dus jij dus hebt echt je spaargeld erin gestopt? Ja, ja absoluut. Je pensioenpotje eigenlijk? Uh, ja, ja, is okay. ja, ik heb niet echt een pensioen nee. Dus dat, nee, is, dat inderdaad... is ook nog in jullie vak. Oh. Hè? Dat is, oh, ja. Oh, ja, je moet dat allemaal zelf regelen, toch? Ja, ja, maar ik denk altijd. Ach, ik ben acteur. Wanneer ga ik. Ik ga niet met pensioen. Ik nee. wilde altijd acteren. Ja. Het is niet dat ik bij mijn 67er zeg van. Nou hè klaar, ja. geen werk meer. En ben je er onrustig van of niet? Nee, nee, nee. nee. Kijk, de film is af. Hij ja. is er. Het is gelukt. En um, ja. Uh, nu is het gewoon een kwestie dat de mensen naar de bioscoop moeten gaan ja. en uh, allemaal een kaartje kopen en dan uh, kan ik het misschien nog een keer doen ja. en anders, ja, dan uh, is het eens maar nooit meer. Maar hangt ja. het alleen van de bioscoop uh, verkopen of kun je straks ook verkopen aan Netflix ik noem even wat video's aan. Aan een streamer kun je ja, verkopen, ja. ja. En dat, dat gaat zeker wel. En kun je wel echt geld verdienen met een uh, film? Uh, jawel, jawel, zeker wel, maar dan in Nederland kijk, ja, of je moet dus van het fonds krijgen, of ja. je moet het dus gewoon goedkoop uh, produceren, goedkoop maken. Ja. maken. Zodat de kans op uh, terugverdienen groter is. Zo simpel is het. Ja. Heb je AI gebruikt? Want dat is goedkoop. <laughs> ja, nee. Nee, AI. AI die is... Yo, dat is niks vergeleken met mijn brein. Nee, dat... <lacht> ik vind het wel mooi dat je zegt van... Uh, ik, ik, het, is, het is eens of nooit meer. Maar dus als je geld verdient... Dan is, en dat vind ik wel heel gaaf dat je zegt... Dan doe ik het toch een keer. Ja, nee, tuurlijk. Dus eigenlijk is je grote wens gewoon hier... In ieder geval zoveel geld mee verdienen dat je weer een film kan Ja, maken. dat ik gewoon iedereen, iedereen kan betalen. En, en, en dan hebben we het, zijn we allemaal tevreden. Dat is, dan is fantastisch. Ik, nou, dan gaan we het gewoon nog een keer proberen. Ja, dat, ja. dat is toch geweldig. Geweldig, ja. geweldig. Goed, we moeten straks even over de, de, het, het inhoudelijke gedeelte van de film. Want we kunnen niet alleen maar over de financiën praten, nee. maar we moeten ook even een beetje weten hoe of wat. Heb je nog meer muzikale voorkeuren? Heb ik nog? Jazeker ah, wel. Ja? Ik heb geen cent te maken. Je hebt geen cent te maken? Ja, is die. Ja, gooi hem maar in. die ik zo even doen. Kijk eens. Dit is, uh, ik wel. ga even wat eten, want Met, ik heb uh, honger. Ja, dat begrijp ik. Ik heb niks meer in de huiskast. Hey, dat snap ik.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 Nieuw geopend in Bataviastad. Voor check de winkel deze voorjaarsvakantie. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de McCrispy Bacon en Onion. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Ons voetbalteam knapt gezellig het buurt op. Mijn beste vriendin en ik organiseren een lunch in het verzorgingstehuis. Liefst het in ons.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 Aldi. Bij Transavia weten we, de vakantie, die is al duur genoeg. Aqua Parken voor tickets 200 euro. please. Zij nou 200 euro? Blijf ademen, Peter. In en uit. In. Daarom vlieg je met ons gewoon goed. En voor een betaalbare prijs, niet normaal gewoon, Transavia. Winfarm. Mm -hmm. Serious go on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 Het is droog. Bij 3 tot 8 graden vanavond en vannacht gaat het weer regenen. En de temperatuur die blijft zo'n beetje zoals die is. 3 tot 8. Dan de files. Ja, 26 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging komen we tegen op de A9 Amstelveen. Alkmaar voor Akersloot. Er is een ongeluk gebeurd. Daardoor bijna 40 minuten vertraging. Geldt ook voor de A12. Utrecht Arnhem voor Maren. En de A16 Breda Rotterdam voor Prins Alexander. Een vertraging van ruim 20 minuten. Twee minuten over half 5, hier zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Henk Blok. Goedemiddag Henk. Uh, goedemiddag Caroline van der Plas... stopt als partijleider van de BBB. Ze geeft het stokje over aan Henk Vermeer. Ze zegt dat ze vijf jaar de kar heeft getrokken. En de tijd is voor de volgende stap voor BBB. Van der Plas blijft wel in de Tweede Kamer. President Trump heeft een tik op de vingers gekregen. Het Amerikaanse hoge rechtshof zegt dat hij een groot deel... van de importheffingen onterecht heeft ingevoerd... omdat hij door het daar een verkeerde wet voor gebruikte. En zojuist zijn in Milaan de 1500 meter schaatsen begonnen. Femke Kok die reed solo in de eerste rit. Marijke Groenewoud en Antoinette Rijp de jong zitten in reed 7 en 14. Wereldkampioen Joy Beune heeft zich niet geplaatst. Ach, wat dan? Ze staat wel bovenaan, Femke Kok, op dit moment. Ja, ja dus dat is de is enige die gereden heeft. Tot een goede prestatie. Ja, dat goed was wel ja, spannend. Dit heeft ze gewonnen. Dat is ja, ik je ze gewonnen. ik nou, heb ja, geen leuk, idee wat, wat dit voor tijd is die ze heeft neergezet. Ja, 1,54. Ja, dus dat, dat ik nou, nou, is ik nou. 1 seconde het, of 1 seconde boven het Olympisch record, zeg Zo ik. vanaf hier, zeg ik dat. Hè? Uh, Henk, andere dingetjes of? Andere dingetjes deze week. Ja, steeds meer winkels en horeca moeten dicht vanwege ratten en muizen. gezellig. Ja, volgens de Voedsel en Waardeautoriteit komt dat door onvoldoende schoonmaken, verstedelijking en strengere regels over welke bestrijdingsmiddelen je nog mag gebruiken oh, ja. tegenwoordig. Ja. Bijna de helft van de spoedsluitingen was in Amsterdam. Gewoon verrassend. Ja, Dat, ja. Ja. Ja, en wel, omdat ja, omdat ze geen katten meer mogen. Ja, ze geen katten meer mogen. Ja, mochten ze allemaal een kat, zelfs in de slager. Dat mag niet meer. Oh. Nou, uh, dit is het gevolg. Is kan, want ik was toevallig uh, laatst in een uh, café. <laughs> nee, ja. nee, was we in een oh. café. Mag het daar nog wel? <laughs> eigenlijk niet. Hè? Ik was in een café, Daar hadden ze een kat lopen. Ja, natuurlijk. Ja. ja was, was, geen was geen kater. Nee, nee dat was... die, die krijg je daarna. Ja, af, ja, ja. Nee, die, kwam, die kant kwam gezellig bij me zitten. Die dacht eens even kijken wat jij hebt je bord op liggen. Ja. En uh, ja, vond ik ook wel gezellig of zo. Ja, ja. toch? Ja. Zit je maar dat helpt alleen, denk he? ik wel. Dan zit je ook niet alleen. Dan zit je die alleen, Henk. Natuurlijk, ja. ja. dat is ook zo. Nog meer? Andere de griepepidemie zetten deze week door. Op elke 100.000 Nederlanders gingen er 68 met griep naar de dokter. Steeds meer ziekenhuizen stellen door de drukte en het eigen ziekteverzuim operaties uit. Ook op de eerste hulp is de griepgolf merkbaar. Ja. Ik. Wat is er? Ach, Lekker veel geleerd van corona ook. Hè? Ja, er is ook heel veel verplegend personeel. Dat is ook heel veel ja, ziek, ja. ja. En er zijn ook heel veel andere dingen. Hè. vorige week of toen met die gladheid. Toen was, uh, toen was toen de dag dat mijn moeder geopereerd moest worden. Ja. Was ook, die was helemaal aan het eind van de dag. Omdat er zoveel botbreuken waren. Ja. Dus dan hebben ze ja, heel veel ongelukken. Mensen die op een plaats zijn gegaan. En noem het allemaal op. Ja, dus, ja, zij dus, ook dus er hoeft maar iets te gebeuren. En het hele systeem loopt vast, Ja, dat loopt vast. Dat draait ah, ja, ja, wel. Maar uh, ja, ja, ja, ja. En veel automobilisten belden ja, nee. een kleine autoschade niet bij hun verzekeraar. Nee. Een krasje of deukje hier of daar. We betalen de schade zelf of laten het zitten uit. Angst voor een hogere premie natuurlijk. Volgens Consumentenclub United Consumers is die angst niet altijd terecht... bij een WA-beperkt casco-verzekering... Geld bijvoorbeeld dat ruitschade of stormschade meestal geen invloed heeft op het aantal schadevrije oh, ja. jaren. Ja, het is ook zo gedoe, want als je dan een krasje hebt in je bumper. dan moet die auto, dan ben je een week kwijt. Dan moet heel, ja. alles moet eraf, die ja. hele auto moet uit elkaar gehaald worden, oh, bijna. Gedoe, ja. Voor één klein dingetje dan denk je: ja. nou, laat maar zitten toch? Ja. Ja, een nieuwe auto is toch ook als een paar gimpen. Op een gegeven moment heb je ja, een vlek op de, op de bumper. Dat is wel zo, ja. ja. Dat is, hoe ouder de auto is, hoe minder het je kan schelen. Ja, bij ja. een parkeren, pok! Oh, ja, ja. Een ja. ik, ik heb wel eens een auto gehad, die was zo auto die gepikt werd. Toen werd hij door de rechter de ontoerekeningsvotbaan verklaard. De, de daden. auto zelf. Trededadig. <lacht> oh, <de auto's. lacht> ja, Kopers met auto's. ik ja. ken toch wel het verhaal van Kopers dat hij een auto had op een gegeven moment... dus jaren terug. Ik weet niet of ik dit op de radio moet vertellen, maar volgens mij heb ik het wel ja, verteld. Vertel. Welke auto was dat ook weer? Die dat is een uh, Honda Prelude. Die kon, die kon alleen achteruit. Ja, het werkt ook bij nee, Veronique. En toen woonde hij in Nederhorstenberg. Reed gewoon achteruit naar huis, die gek. Ja, Je denkt, het is echt gebeurd, hè? Klasse. Ja. Nou, klasse, klasse, klasse. Ja, je krijgt wel last van je nek op een gegeven moment. Ja, dat zal wel. Uh, nog eentje dan, Henk. Ja, het was weer carnaval. En daarbij is een record van de allerlangste polonaise ooit gebroken. Ook leuk, hè? In Veldhoven, dat deze week Robbelgat heette... hebben maar liefst 1315 mensen de polonaise gelopen... en daarmee het oude wereldrecord uit Riddekerk verbroken. Moeilijk was het volgens de deelnemers niet. Gewoon een kwestie van vasthouden, lopen en niet meer loslaten. Juist. Nou, ja. mooi. Ik krijg hier trouwens, uh, Ruben, nog wel de vraag van iemand... waar je de Bad Slippers T-shirt uh, kan kopen, wat o, je ja. aan hebt. Of dat te koop is, want er is iemand die wil je gaan sponsoren. Echt waar? Of zeg jij, ja, doe maar gewoon nou, een envelopje in de bus. Nu, ga ik nu een webshop eraan hangen. Oh, die heb je nog niet? Nee. Sukkel, nee, je, nee, je nee. moet toch gewoon... Ja, je je moet toch, <laughs> merchandise. Ja, Ruben, ja. ja, weet je wat ik misschien ga doen? Uh, <laughs> gewoon uh, Bad Slippers op mijn website... en dan mag je dat downloaden en ga lekker een T-shirt drukken. Weet je, Echt? dat is heerlijk voor mij... Voor, hun, voor, voor, in, voor iedereen, iedereen het waar. best. Oké, okay, goed doen we dat. <laughs> uh, dames en heren, dit is Evers Co. We gaan zo even de naar beneden voor de stamtafel. Oh, leuk. We'll ook even horen wat er met Caroline van der Plas aan de hand is. Want die, uh, die doet een stapje terug, hè? Ja. Zo meteen meer, dames en heren, in de stamtafel hier in Evers Co. Dit is Shepherd Symphony. curtains open, Skits to get up on the stage, No way that I could have played I was fearing oh, Langstays yeah. and empty chairs oh, oh, oh, oh, oh. Then you found me And pushed me into Achter. We gaan straks ook nog uh, ken klassiekers uh, spelen, Ruben. Dus, uh, je moet ook oh. mee aan een spel dit keer. Ja? Oh. Ja, het is een beetje investeren, maar ja, alles voor de film. Alles voor de film. Voor de film. <laughs> en ik ken een paar klassiekers, hoor. Ja, ken je er een paar? Ja. Onthoud dit goed. Uh, goed. Wij, dames en heren, hebben hoog bezoek vandaag. Want bij ons... Hiro! Hallo! Goedemiddag. Hallo. Eindelijk. Ja, het is uh, at long last. Na negen keer jouw voorprogramma in, de, in het Amsterdamse Bos. Ja, toch dan ik, eindelijk een keer. Inderdaad, ja. Het <laughs> ja. ja. duurt niet lang meer, dan is het andersom. Dan Precies. spelen wij in jullie voorprogramma. Nou, ik hopen. Ja. Met alle liefde. Dit jaar ook trouwens, of niet? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. We hebben het nog niet, uh, nog niet staan, dus misschien uh, moet je even bellen. Kan het nog? Vast. zijn jullie nog vrij we hebben wel een hele drukke zomer dus uh, er staan echt, uh, staan echt heel veel festivals dat is goed dat, uh, ja, dat, uh, maar uh, ja, goed net, uh, net wanneer jij uh, als jij belt dan gaan we natuurlijk even kijken nou. uh, <lacht> en, uh, vertel over Igo. hoe lang bestaan jullie we staan nu vijf jaar uh, op de kop af. En uh, dat, uh, dat gaat eigenlijk hartstikke leuk. Dus we zijn ooit begonnen als, uh, als band die uh, in een talentontwikkelingstraject zat in het noorden van Nederland. Ja. En uh, nu, uh, nu stromen we langzaam door uh, de commerciële radio op. Hè? Wat is dat een talentontwikkelingstraject? Nou ja, wat wij zijn Hit the North, zo heet dat. Ja. En daarmee mochten wij spelen op ESNS. En dat was eigenlijk een allereerste kennismaking. Alleen toen brak corona uit. Oh, dus uh, toen zaten wij uh, lekker in een hotje, uh, hutje ergens op de hei alleen maar liedjes te maken. Ja. En uh, dat, uh, dat heeft ons uh, uiteindelijk hier gebracht, zeg maar. Ja, Om ja. ja. Zijn jullie helemaal fulltime muzikanten of uh, kan dat nog net niet? Nee, helemaal niet. Nee, we zijn, uh, we zijn echt nog uh, werkend. Dus iedereen heeft een baan en ja. we, doen dit, uh, we doen dit erbij. Maar het is wel eigenlijk uh, vier dagen in de week uh, zijn we hiermee bezig. Alleen, uh, we krijgen gewoon niks betaald. Dus dat is... <laughs> John, ja, de club. Het eens het artiestenleven ja, in precies, Nederland, precies. Precies. mensen. Luister maar goed. Wat maakt het zo moeilijk? Om betaald te krijgen. Nee, maar om, eh, om, om door te breken. We doen het allemaal zelf. Hè? Dus we hebben, geen, uh, we, hebben, we hebben natuurlijk een team om ons heen verzameld over tijd. Maar we hebben niet een label of een grote marketingmachine die ons, uh, die ons pusht. Dus we doen heel veel zelf. Is dat ook, bewust? Of, of, ja, deels bewust, deels niet. Maar vooral, uh, wij, we staan gewoon heel erg in ons eigen, in ons eigen karakter. Ja, zeg maar. Dus we vinden het leuk om iets te maken. En daar ook uh, ongehinderd in, in door te kunnen. En uh, nou ja, we staan nu hier. Dus daar, uh, ik zat vanochtend op de fiets hier uh, naar, de, naar de bus uh, waar we alles in hebben geladen. Toen dacht ik, ja, ik droomde hier vroeger van. Dus het is toch wel heel mooi dat ik nu, uh, nu dit mag doen. Ja, nou, wij vinden het geweldig dat jullie hier zijn. Nieuwe single is uit. Je gaan jullie ja, spelen. Waar ik ben. Waar ik ben. Dames en heren, live en even de co. Dit is Higo. Meer dan dat die was. Er zit altijd een plafond vlak voor de hemel. Ik brak er nooit doorheen, hoewel ik alles gaf. Maar een mens vecht slechts met wat er misgegeven. Er zit een gat in de tijd, niets is ooit wat het lijkt. Toch blijkt het plots ooit het altijd moest zijn, Die goed genoeg kijkt, ziet geluk in iets kleins, Die grijpt zijn kansen, want het komt maar een keer voorbij. Vind geluk soms op zijn weg plots gaan alle poorten voor. Open. Er zit een gat in de tijd, niets is ooit wat het De Poetra, wat lekker hè! <laughs> lekker! Ja, echt geweldig! Hé, hey, wat gaaf! Leuk man! Fantastisch liedje, dankjewel! Dan kom je hier, sta je hier eindelijk. En dan wordt er straks ook nog gevraagd of je een klassieker wil spelen. Moet je, kan je. Ja, ja, ja. Sta je eindelijk hier moet je een klassieker spelen? Zo kut, hè? Ja, nou ja, we gaan het. doen. <laughs> ja. Maar ik zeg alles. jullie, dit is niet de laatste keer dat jullie hier staan. Beloofd, Leuk man. Oké, okay, dankjewel. We bespreken jullie zometeen in het volgende uur. Rigo bij ons vandaag. Geweldige band, nieuwe single. Ga dat checken waar ik ben. Ja, mensen, dan gaan wij even overschakelen naar beneden. Waar, als het goed is, onze vrienden van de stadtafel zich hebben verzameld. En ja, wat nieuws over mevrouw van der Plas, zeg? Ja, dat is toch ongelooflijk? Die, die houdt er mee op of die doet: allemaal maar aan, goedemiddag. Hallo, hallo, hallo. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Wat gaat u nou doen? Wat is er aan de hand? Ja, nou, nou we, Ja, dat is net bekend geworden. Ja, ik kan het er net. niet al te veel over zeggen, maar, nou, uh, maar toch even wat Ja, zoals de deurzakkers zeggen, hè. Ja. Doe een stapje naar voren. Ja, met carnaval. doe een is... stapje terug. Ja, nou, ja. Dat ja, dus. Ja, precies. Maar moest mevrouw Keizer dat niet overnemen dan, Mona? Want die. Wie? Mona Keizer. Oh, uh, Mona, ja. Mona Keizer. Nee, ja. Mona en nee. die bewaar. Die, die bewaren als toetje, hè. Nee, natuurlijk toetje. Ja, mevrouw. Oké, oh, ja, okay, goed, even, even door. Hebben jullie een leuke week gehad? Laten we daar nou even over hebben. Want ja, uh, ja, nou, is het is natuurlijk toch voorbij. De kanneval bijna... is gelukkig weer afgelopen. Dat ja. oh, ik beter ja. verder gaan waar je eh, gestopt was. Ja, precies. Hè, hè? Ja, het is nu okay. Ramadan, dus uh, we gaan van Allah naar Alla. Ja, Absoluut. Ja, ja. En de Olympische Spelen ook bijna voorbij. Nu nog schaatsen, ja. maar dat is ook bijna klaar. Zij dank. Oh, Ook komen nutteloze bezigheid nou, even, wat mij betreft. Best... Nou, ik vond het wel leuk, uh. met uh, Kjeld Neus, uh. die mooie pakjes. Ja, uh. Martin, alsjeblieft, Ik hoorde trouwens dat uh, Femke Kok nog steeds geen vriend heeft. Nou, Harry. Alsjeblieft, Harry. Harry. Uh, Harry. Doet over het algemeen vrij goed bij de schaatsers. Harry, je bent nou, 80 jaar Ja, ik zit hier in de krant te lezen. Ik, het wat is ik van, lees hier, er is een, een, een, een cyberaanval geweest nee, dat is een op, de, bij de Duitse trein. Een cyberaanval. Een cyberaanval, ja, dat is ja, dat. Bij de, ja, je bij je de baan, alles lag nee, plat. Daar. Alles langs nou, plat. daar hebben we in Nederland geen cyberaanval voor nodig. Gooien we gewoon een paar blaadjes op de rails. Ja, precies, dus dan ja, is dat ook Ik op zit op hier nog even te lezen. De gasvoorraad zit op 15 Ja, dat las ik, ja. Ik ben blij dat het voorjaar er weer aan komt. Nou, het veel. Ja, Het is natuurlijk eeuwig zonde van die gasvoorraad in Groningen. Weet u overigens de overeenkomst tussen bijvoorbeeld Willem van Oranje, Rembrandt van Rijn en de gasvoorraad in Groningen? Nou, ik niet ik nou, dat is nee, nou, het zit feitelijk allemaal in de grond. Alleen je kan er niks meer mee. Fijn. Uh, oh, ja. Ja, uh, ja. Ik wou heel graag even van de gelegenheid ja, gebruikmaken... Ja. om een uh, orkest aan te kondigen met Wat? een uh, speciaal lied. Wat krijgen we overmiddag? Oh, nou oh, een orkest? Het oh, oh, oh, ja. oh, uh, is misschien leuk als ik de saxofoon even... Uh, nee, uit dat de is absoluut niet leuk, Harry. No. dat gaan we Harry. niet doen. Nee, dat gaan we niet doen, Harry. Dat, oh, ik, nee, ik, nee, Harry, echt, we hebben dat vaker gehoord. Dat klinkt helemaal nergens naar. Dat gaan we niet doen. Meneer Wilders... Ik heb, uh, ik heb wel het conservatorium. Ik heb ik. een vrij uitgebreid cv. Uitgebreid Naast cv. Naar smakelaar. Uh. Uh, ook conservatorium. CV? Conservatorium, Harry. Ja. Afgestudeerd. Ja. Cons nou ja. Uh, ik, ja. Nou oh ja, ik ben, er, ik ben er wel eens langs gereden. Eh, dat, nou goed, uh, uh, ik loop even snel nee, ja, naar de, na de auto. Ik ga uh, daar niet op wachten. Meneer Wilders, wat, uh, wat is dat voor orkest? Wat ja, is, uh, uh, weet u, dat is een orkest uit Brabant met een speciaal lied over die verschrikkelijke mevrouw van Berkel. Oh ja, van, die, uh, van de T66. Van, no, van, van de valse cv. Inderdaad met die maar valse hoe, cv. Hoe heet die ja. band? Wat is dat ja, voor band? dat is de band Doe Maar Niet. Doe Maar Niet. Oh, nou dames en heren. Doe Maar Niet. Ja. hoor oh, wat enig. Dat De ik. Ja, ik heb het ook. Het, hè? het is geen normaal. Nee, het is geen normaal, maar nou, vandaag geloof Er was een incidentje. Ja, ging over een studentje. Oh ja, een heel schnell. Ja, om wat beter op te letten Hey, er klopt geen bal van je cv Nu krijg je geld een jaar of twee Daar kan je vast wel dingen mee Nou, dat denk ik ook wel Dus dank je wel Eerlijk niet. Ah, nummer, ja, prachtig 20, nummer, prachtig oh, uh, ja. nummer. Heel mooi. Ja, we, ben ik al. ik heb de saxofoon. Uh, nee, hier. Harry, ben uh, klaar voor. Ja, het, uh, het, is, het is al geweest, Harry, sorry. Ja, uh, welk, nee. uh, welk nummer is het? Ja, het was Doris D van. doe maar. Maar het is al geweest, dus het is Klar, klaar. Doe, is die, D, ja. doe die saxofoon in de koffer. Dat, uh, wat nou? Ah. Harry, alsjeblieft. Doe ja, dit nou niet. Op het moment, de... hij komt zo uit de koffer. Ja, dat hoor ik ook, Harry, luister nou even. Ah. Hij is nog koud. Ja, maar uh, dat is Doris D ook. Ja, nou, uh, is niet uh, dat is toch niet te geloven? Dat is Doris D ook. Ja, kan uh, wel, denk ik. Doe maar even, Harry, alsjeblieft. Ja. Ach, ik wil nog liever omweer. Nou, inderdaad. Daar zit ik hier in vredesnaam naar te luisteren. Jongen. Ik moet wel afsluiten, jongens, als het niet nee, erg Ja. Oh. Schitterend, Harry, dankjewel. Nou, ik moet u zeggen, mevrouw van Berkel was vals, maar hier kan vrij weinig tegenop. Mooi.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 Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de supervroegboekseel. Keukenkopers opgelet! Het is apparaten 10-daagse bij Keukenconcurrent. Je krijgt nu niet één, niet drie, maar vijf!